Dankjewel, Ronald. Het is op de seconde af, één uur. heel hier bij je op slam met meer huizen in de pauze zometeen. En dit is je verkeersupdate van Flitsmeister. Met twee vertragingen. De A7 richting Bremen tussen Bad Nieuwerschans en de Nederlandse grens, tien minuten. En de A12 richting Obauzen tussen Oudijck en de grens met Duitsland, daar elf minuten. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door looping.nl.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 It's the weekend. Boost your weekend. Dit is het weekend van Slam. It's the weekend. Hoi, Slam. Slam. in your Slam. Het moment om altijd even je appjes bij te werken, Totdat iemand achter je begint te toeteren. Doorlaaien. Het rode licht, red lights, chesto, hoor je nu bij Slam. En we gaan terug naar de tijd waarin je altijd dit geluid hoorde. En weet je nog waar dit geluid van was? We gaan een week lang terug naar de tijd waarin je dagelijks dit geluid hoorde. Uh, welke tijd was het? waar was het geluid van? Dat hoor je zo meteen hier, nou eens in de pauze. En dit is Miley Cyrus en Flowers bij Slam. We, we were can't be so. We were right. Till we weren't built a home and watched it burn. Mm, I didn't wanna leave you. I didn't wanna lie. Started to cry. Ik cantando, mm. te estoy diciendo que Ik puedo esperar de ti. Ik kan Het opstartgeluid. Ik kon ondertussen even een bakje koffie zetten, want het duurde wel 10 minuten voordat je computer was opgestart. En daarna ging je lekker patience of een Word documentje aanslingeren of even een beetje klooien in paint. Dus want heel veel meer kon je niet in het begin op Winners 95. En wat werd er? Een hoop goede muziek gemaakt in de jaren 90. We gaan terug naar de 90s hier bij Slam vanaf 1 maart. En stemmen op de Slam 90s 500 doe je op slam.nl.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 Alvast even in de stemming komen voor de Slam 90 s 500 met Moja Bryan en zometeen. Tot komt er eraan. Ook Armin van Buren en Marlon Hofstad.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 Ga snel naar bol. Ruitschade? Opgelost aan 18 plus 18, Ja? Echt ja. serieus? Oh, wat een geld! 18.000, dikke me. Ben jij de volgende postcode loterij winnaar Nu bij iWIS Chance een tweede bril cadeau. Met ons nieuwe Zwitsers Precisieglas. Ervaar rust voor je ogen.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 Half 2, goedemiddag. slim weerbericht van Weer Online. Vanmiddag is het uh, op een klein lokaal buitje na droog op de meeste plekken. En het is best wel zacht uh, opeens, temperatuur vandaag tussen de 8 en 12 graden. Dan de wegen af met Fritsmeister, vertragingen op de A12 richting Oberhausen. Tussen Oudijk en de grens met Duitsland, 15 minuten. De A27 richting Gorkum tussen Werkendam en Industrieterrein Avelingen. 10 minuten en de A76 richting Keulen. Tussen Zippelveld en de Greden met Duitsland daar 13 minuten. Naar Jägermeister, toch? veroorzaakte al sinds 2001 lawines in de wintersportgebieden. Of die ook voor de recente lawines heeft uh, gezorgd, dat is niet bekend. Je hoorde Parla, Pardoe en Liberté. hier in House in de pauze alle genres in AMX. En het tempo gaat omhoog. Hier hoor je alle genres in AMX. En daarmee ook de sound van Marlon Hofstad. Samen met Nelly Furtado is dit Say Is Right.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 We're Ik zat uh, eergisteren nog op de fiets met mijn skihandschoenen aan. Met die ijzige kou. En wat zie ik nou in mijn weerapp? Woensdag 18 graden. Ja, niks zo veranderlijk als het weer uh, natuurlijk. De lente is dichtbij. En uit de zomer van 2018 hoorde je Marshmallow en Happier. Zometeen, ze staan weer op uh, de juiste volgorde. Al nul zet net zijn telraam weer neer. De 40 populaire tracks van dit moment. De Slam Party, zometeen vanaf 2 uh, uur. En ik spreek je om 5 uur weer met een nieuwe Slam Weekend Mix. Dit is Funkerman. Speed up, my Slam.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 Allomal Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat. Vind je bij Roka. Swiss Sense viert het winterseizoen. Lekker, ah, oh, cocoenen. Daarom hebben we deals waar je het warm van krijgt. Zoals Boxspring Home 105 voor 1190 euro. Swiss Sense for party. Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel. Kippie.